Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De arrestatie van een 21-jarige man... voor het lekken van geheime overheidsdocumenten... roept in de VS veel vragen op... De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden willen dat er een grondig onderzoek komt naar het lek en naar de vraag waarom dat wekenlang onopgemerkt bleef. De verdachte, Jack Teixeira, werd gisteren opgepakt bij zijn huis. Hij werkte als systeembeheerder in een lage rang bij de Nationale Garde, wat de vraag opwerpt waarom hij toegang had tot zulke gevoelige informatie, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Vlissingen moet excuses aanbieden voor het slavernijverleden van de stad, vindt een krappe meerderheid van de gemeenteraad. Het voorstel werd met 14 tegen 12 stemmen aangenomen. Uit onderzoek dat de gemeente heeft laten doen bleek dat de Zeeuwse havenstad lange tijd koploper was in de Nederlandse slavenhandel. Tussen 1750 en 1780 vervoerden Vlissingse schepen zo'n 60.000 mensen die tot slaaf waren gemaakt. De gemeenteraad wil dat Vlissingen op 1 juli excuses aanbiedt. Eerder deed de Nederlandse staat dat al, net als andere gemeenten, waaronder de vier grote steden en de Zeeuwse hoofdstad Middelburg. In de Amerikaanse stad Philadelphia hebben dieven 200.000 dollar aan dubbeltjes buitgemaakt bij een vrachtroof. De lading met muntjes van 10 dollar cent stond klaar voor transport naar Florida. De vrachtwagen had in totaal 7,5 miljoen dubbeltjes aan boord. Maar het lukte de dieven niet ze allemaal mee te nemen. Het grootste deel bleef achter op de parkeerplaats. Schoonmakers zijn uren bezig geweest om alle muntjes op te ruimen. Er is nog niemand aangehouden. Mogelijk gebeurt dat later aan de hand van camerabeelden. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 4 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten. Overdag is het wisselend bewolkt met in de loop van de dag een enkele bui. Het wordt een graad of 14. Ook in het weekend af en toe zon, maar ook bewolking. En lokale bui bij 11 tot 15 graden. Na het weekend droog, meer zon en stijgende temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht. And Hoos. <laughs>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 Steh im Universum nicht im Weg, ananna, keine Hardix. Zie die weißen Faden oké. okay. Feit hab ich verloren, tu gar nicht weh. Steh dem Universum nicht im Weg. Anna na, na keine HD. Ananana, na, na, keine Hardix.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 Der Fight ist jetzt vorbei, so du gar nicht mehr. Steh im Universum nicht im Weg. Na na na, keine Hürden. Zie die weißen Faden hoch, okay. Jetzt Fight heb ich verloren und du niet nicht mehr. Steh im Universum nicht im Weg. Na na na, keine Hürden. Na na na, keine Hürden. Als Ego-KO, schwer op Autopilot. Wasch die Kriegsbemalung ab, als Wasser wird Zie de weißen Faden, oh oké, okay. de Fijne is jetzt voorbij, duur dat ik Steh Stedemonie, universum is niet oké. Na, na, na, na, keine Haas. ground, Let nobody turn.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 Daar staan, schat, maar jij bent veel meer wat dan dat. Ik zie het op zijn, daag staan, schat, maar jij bent veel meer wat dan dat. Ja. Zijn ring op het kastje naast je bed, terwijl hij al je geur was vast lijf.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 6.9 k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 Ik neem je het mee naar Tokio, Tokio mee naar Tokio, Het ritme, ritme van ZFM In here, baby, it was by that time. Fast time, with the night, it's time to blow, you know. So I had to go back to the ride. Steven's side in the light, and off the drive. See, I hurt my lower lung bar, you know, we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off, and piled in the cabin. Steven was driving, cause I had to talk to my man. I don't know anything about any fucking setup. You can torture me all you want. Torture you, that's good.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 Jobs make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. From the way, way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailboxes going where the cops is. Yeah, they acted like up Dunkin' donuts adjacent from the performance whose mailbox fast had just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace, and we lost those brothers with haste, haste. We cast it off, and along we went off from Utah to an island, so we rented. Sunny time. Need you cool. Are you cool?